Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson stapt af van de optie van een de no-deal Brexit, meldt de krant The Times. De premier legt er nu de nadruk op om genoeg steun te krijgen voor het akkoord dat hij met de Europese Unie heeft bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Johnson heeft steeds gedreigd zijn land uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie weg te halen, met of zonder Brexit-deal. In Drieberg is vannacht een explosief ontploft in een woning. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel zwaar beschadigd. Het explosief werd door onbekenden naar binnen gegooid. Waarom is onduidelijk. Volgens een omwonende woont er in het getroffen huis een ouder stel. In Duitsland is een meisje van twee zwaar gewond geraakt... doordat ze een drankfles op haar hoofd kreeg... die uit een rijdende trein werd gegooid. Het meisje werd gisteren in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media verkeert ze inmiddels niet meer in levensgevaar. Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs... krijgt het windsurfen een ander gezicht. De wereldzeilbond heeft gisteren besloten... dat de traditionele windsurfplank wordt vervangen door de i-foil. Dat is een plank met aan de onderkant een vleugelconstructie. Daardoor kan de plank uit het water komen... en vliegt de surfer als het ware over het water heen. Veel surfers staan nu al regelmatig op deze plank. De World Sailing-ledenvergadering moet de verandering nog wel goedkeuren... maar dat lijkt een formaliteit. Het weer. Het is overwegend bewolkt en dat trekt een buienfront over. Soms is er ook zon. Er staat een forse zuidwestenwind. Aan zee is die stormachtig met zware windstoten. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen overwegend bewolkt, soms regenachtig en minder wind. Het wordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Joost Dreuzen was in die tijd de regisseur van de toneelvereniging Wim eh, Toneelvereniging Zandenvoerden. En eh, als je dan ook kijkt naar de mensen die dus bij Zandenvoerden, ook allemaal achter de schermen werkten, die werden toen ook zoals Frans Penaat. En eh, de gymeurs dan, eh, de voorgangers van Frederiks. Dat werd allemaal, toen stroomde dat in, in het toneel.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 I'm not doing this, but I'm in the glass. We can't Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet wat met de wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drunk in huis gehad, ontvang ze met een lied Maar het een en ja drinken ze wel een jaar daarop weer niet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Maar superheer Peper over, peper peper Paper note, paper note, paper note, paper note, paper paper note, paper note, paper note, paper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 Kregen we de situatie dat. Uh, Jos. overleed. Nee, daarvoor. Uh, he, zie ik in mijn stukken. dat. Uh, de uitvoering de monopol was in. 1964... 64. en dat in 65 en 66. Corrie Schram. regisseus was. en dat er twee opvoeringen. in zomerlust waren. En daarna is Jos. nog weer. Dus.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 Er wordt geklopt op de deur. Ho, wie komt dat kinder? wie komt daar, zachtjes tegenaan? Het is een vreemdling zeker, die vervaald is zeker. Zal een zeven dagen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee, Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Sociale Caribische uitvoering van het uh, nummer uh, Hoor wie klopt daar, kinderen? Door Jochem van Gelder. Dat had er dan nooit van gehoord. Maar het was zo'n leuk vrolijk nummer. Dat gaan we even draaien. Welkom terug bij het programma ZFM Oud Zandvoort. Ankie, aan jou het woord.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 Hij zat, er... hij zat er ook. En dan moet hij dus zogenaamd water over zich heen krijgen. Nou, dat werd natuurlijk iedere voorstelling genept. Maar de laatste voorstelling krijgt hij me toch een bak water over. Ja, ik weet het.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 Die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes Oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En in voor alle kinderen cadeautjes mee Ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes Oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren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 Het spantje. hij brengt appels van oranje altijd in ga